Door al negens met het NOS-journaal. Minister Faber van Asiel geeft geen gehoor aan de oproep van de Raad voor de Rechtspraak... om te wachten met het invoeren van twee asielwetten. Met die wetten wil Faber het asielstelsel versoberen. De Raad stelt voor eerst te wachten op Europese asielmaatregelen uit het migratiepact... die volgend jaar worden ingevoerd. Die leiden al tot extra werkdruk bij de instanties. Als de twee wetten van Faber daar nog bovenop komen... kunnen organisaties het werk niet aan, vreest de Raad. In de oost congolese stad Goma zijn zo'n 2000 gedetineerden ontsnapt na een brand... die ontstond nadat in de omgeving van de gevangenis gevechten waren uitgebroken... tussen rebellengroep M23 en het regeringsleger. Het gaat om de grootste gevangenis van de stad. M23 heeft ook een gebouw van de staatsomroep ingenomen, melden lokale media. Het is niet bekend of er slachtoffers zijn. De rebellen bereikten gisteren de buitenwijken van Goma. Of de stad helemaal in handen is van M23 is niet duidelijk. Bij een verkeersongeluk op Mallorca zijn zes leden van de Duitse nationale baanwielrenploeg gewond geraakt. Tijdens een trainingsrit reed een auto in op de Duitse sporters. De bestuurder daarvan, een man van 89, zou de groep over het hoofd hebben gezien. De gewonden zijn naar ziekenhuis op het Spaanse eiland gebracht. Geen van hen is in levensgevaar. Coca-Cola roept honderdduizenden blikjes en glazen flessen terug. In de frisdranken zit te veel chloraat. Dat kan ontstaan bij het desinfecteren met chloor, wat in fabrieken veel gebeurt. Volgens het voedingscentrum is het risico dat je ziek wordt van de stof erg klein. De producten die worden teruggeroepen zijn blikjes en glazen literflessen Coca-Cola... maar ook verpakkingen van andere merknamen van het bedrijf... zoals Tea, Fanta Cassis, Minute Maid en Hawaii Tropical... Het weer vanavond en vannacht is het op een bui na zo goed als droog. Het koelt niet verder af dan een graad of 6. Morgen bewolkt met in de loop van de dag buien. Het blijft flink waaien en het blijft vrij zacht met een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.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 Uiteraard te horen op ZFM Zandvoort. Je hoort het al. Strijdmuziek. Goedenavond. Mijn naam is Ben Verrode. Ik zit naast Sanders Pietersen, Marcel yeah. van Kuik. Yeah. Ik ben weer terug naar een gebroken... kuitbeen enkel. We hebben hier een traplift. Ik ben heel blij. Ja, yeah, wij ook. blij ja, uh, dat je er weer bent, Ben. Absoluut. Sander kwam laatst met een heel leuk idee. Laten we een keer een Zweden-Noorwegen-battle doen. Yeah. En hier zitten we dan. Oh yes, yes. Yes. Ben Verrode, te team staan. Zweden. Dan de Pieterse Team Norga. Yeah. Uh, ja. ja, doei. Neutraal vanavond. La lastige, <laughs> lastige keuzes. Vond je het moeilijk? Uh, ja. Lastig. Ja, zeker. maar veel ik te heb veel het. Wel... Ja. Ja, en we hebben getorst. Ik mag beginnen. Ja? ja. Waar moet je mee beginnen? Zweden. Ja. Battery. Daar begin ik mee. Ja, dat is toch een beetje de grondlegger. Is eigenlijk uh, die Quirken staat bij platenmaatschappij. Er kwam een complicaties day, complicaties day. allemaal bands. Eén band zegt eraf, af, zijn band mocht erop. En voilà, veel fanmail. Zo is het begonnen. Leuk. Het was toch al een one-man's band, toch? Ja, in het begin waren ze met drie. Ze hebben heel even live opgetreden. Maar dat is, denk ik, nou, als je dat gezien hebt, dan... Uh... En daarna is het eigenlijk, is het kort er zelf geweest... met die is aan Hart falen. overleden oh, verleden in 2004. Dus ja, nu is het gewoon een cultband geworden. En dit is laatst nog wel in... hebben ze een hele... Uh, met allerlei verschillende zangers... en een soort tribute gedaan met de originele bassist. Maar... Oké. Okay. Dat. Dat. We knallen er lekker in. Lekker. Oh. hele gaat niet echt uh, lekker vanavond. Uh, ik weet niet wat er aan de hand is met oh, dat ding. Oh, storing. Storing. Zullen ja. we dan maar uh, naar Noorwegen gaan dan? Een van Team Noorwegen. Ja. <laughs> echt, hè, ja. <laughs> <laughs> dat duidelijk ook, ja, Nou, we gaan wel naar uh, Team Noorwegen. Sorry, ben... <laughs> of de uh, Norwegian Black Metal met Dead Crush voor hun eerste EP Dead Crush uit 1987. 87. Ja. ja. Houtje. Oh, oh, okay. Ja zeker. Ja. Ja. Zeker nou. Maar die hebben heel veel zangers gehad toch? Ja, die hebben wel wat zangers verslagen. Ja. Jij bent Mr. Mayhem natuurlijk. Ja. ze ja. nee, de, de, de Dead Crush was uh, twee sessiefocalisten. vocalisten. En uh, ja, die hadden gewoon geen tijd te woonden te ver weg. En toen kwam Dad. En die heeft uh, nou ja, natuurlijk uh, zelf uh, opgestapt, zeg maar. Ja. En uh, ja, toen uh, dus, kwamen ze weer terug, weer met een oude zanger. En die is er weer weg. Het kwam weer een sessiefocalist. En die zat dan ook uh, na twintig jaar uh, nog steeds uh, actief. Dus, en dat is uh, maar, dat ook vier zangers gehad. Wordt mij altijd gevraagd, wie is de beste zanger? Ja, nou nou ga ik het aan jou vragen. Mayhem. De beste zanger Wat van Mayhem? Ja. Maniac. Maniac? Ja, zeker. Maniac. Maar live was die man altijd uh, te intoxicated, dus uh, <laughs> die vocht het altijd wel een beetje op. <laughs> maar dead was gewoon meer gewoon voor, voor zijn muziek of voor zijn teksten en gewoon voor zijn hele character ook natuurlijk wel gewoon wel Ja, Maar ja, weet je, die man is gewoon te kort in die band geweest om er gewoon echt goede opnames mee te maken en, en daar gewoon echt gewoon wat goede shit mee te doen. Want, Weet je, alles wat ze met hem hebben opgenomen... is allemaal op een cassette deck, Weet je, ja. met tape erin. Aangezet, record. Weet <laughs> je? Zo, zo namen ze die, die, die concerten op uh, vroeger. Wauw. Wow. <laughs> Wie het wel beter geproduceerd <laughs> hebben. Of beter. Uh, wat één is mijn volgende keus. Yeah. Tweede. Ja. Ja. En over intoxicaten gesproken. Ik hoorde net op de radio dat ik dat ook ben. Want ik zit aan de cola. En daar ja. zit glorie in, geloof ik. Misschien is dit mijn laatste uitzending. Uh, Hoop het niet. Nee, wat één. Ja, uh, ja, ik kan wel zeggen uit Zweden. Maar dat is ook de bedoeling, dat ze uit Zweden komen. Ze ja. hebben ooit een optreden gegeven in Amerika. Dat ze dierenbloed over het bluik heen gooien. En kotsende mensen. Uh, oh, lekker. Dus, nou, maar... toen, uh, waar is het niet opgepakt toen? Weet ik niet. Waar is toen opgepakt? Er is wel iets... Uh, ze vonden er wat van, laat ik het zo zeggen. Yeah. Maar voor de rest was ik er niet bij. Maar uh, ja, ik heb voor het nummer uh, Nuclear Alchemy gekozen. Heerlijk. Laat ik Daar komt hij, hoop ik. Denk ik. Ja, je zet er natuurlijk de leden in van uh, Immortal Burstum. Burstum. Burstum. Oh. en uh, ja, weet je dan worden we aangeklaagd ja, <laughs> dus, uh, nee. dus uh, ja, ook gewoon uh, even, ook lekker oud ook grond leggen ze ook, ook wel ook ja, ja. ja klopt meer death metal achtig ja, dan. was ja. het ook wel, ja, ja. Ja, In Mortals, natuurlijk meer black metal. Ja, en, uh, een hele ja. andere ik heb zo'n bekende als je Abba't hoor je Abba't. Maar ik ja. ja. zou hier echt Abba't niet uithalen. Nee. nee, maar ja, mensen veranderen. Ja, dat ja. is waar. <laughs> Over veranderen gesproken, uh, ik ga iets heel anders draaien. Het is, het is wel black metal, een beetje punk black metal. Ik heb het pas eigenlijk pas ontdekt. Ze bestaan nog pas sinds 2014. ze okay. moeilijk te verkrijgen. Ik heb het over Alfa Hanne. Mm. En uh, van het album voor uh, Tiet Arnu. Onze, onze tijd is nu. Mm -hmm. uh, het nummer uh, Alfa Omega. En daar zit toch een Noors tientje aan. Want meneer Nattefrost doet hierin mee. <lacht> dus ik ben stiekem een beetje Noors. Aan. oh, -oh overlopper! Ja, stiekem <lacht> een beetje Noors. Dat kan niet, Ja. Shadow of the Horns uit 1992 ook al een oudje. Ja, blazer in the Northern sky komt-ie van, uh, van de plaats. Ik ja. denk dat het me Nee, nee, onder Moon was mijn eerste. Dark Trans-D. Ja. Ik heb hem wel en inderdaad, wat je net zegt. De, yo, dan hoor je dit weer. En denk je, oh ja, ja, ja toch? <laughs> ja, en ook gewoon een uh, grondlegger, toch wel uh, absoluut. Dus ja, zeker. Wel. En ook weer een band die eigenlijk niet optreedt. Nee. Nee. Ja, volgens mij hè, ze hebben we in het begin wel... ze hebben we ook een keer mij zonder zanger... een keer in Finland opgetreden, dat weet ik wel. Maar voor de rest, uh, net nou. zoals... nou, wat krijgen we? Battery... Wat krijgen we nog? Funeral Mist, Arkenoem. Die treden allemaal niet op. Allemaal mensen die niet optreden. Ja. Wie wel optreden, en die ik al 73 keer heb gezien. <lacht> of heb, of heb, is, ja, ik moet mijn ja. tweede, dan moet ik ja. Marduk draaien. Die hoort erbij dan. Die he? hoort erbij. Dat dan het ontbreken vanavond. En dan heb je ja, keuze uit 15 albums. En ja, welke wordt dat dan? Ja. Dan wordt het gewoon de tweede met het nummer Wolves. Ja, hebben we nog niet gedraaid. Nee, vandaag nee. niet. Nee. <laughs> ook niet in je voorgaande. Nee, ook niet. Nee. Met uh, Welke zanger is dit? Ook dit is met Joachim. Ah oh, ja. Ja, die deden uh, eerst. Ze begonnen met uh, Dark Endless, dat een zanger. Toen had hij die zanger. Joachim deed de tweede. En daarna. Uh, dat is Legion, toch? Daarna kwam Legion. Ah, oh, die kwam daarna. Je hebt het vijf albums volgehouden. En nu zitten ze met uh, Mortus. Maar die heet tegenwoordig gewoon Daniel. Okay. Daniel Rusten. Oh, right? Maar ja, die komt oh, later okay. in zijn eigen band voorbij. Spoiler alert. Spoiler alert. Maar hier is wolves. This Old Man's Child Behind The Mask Van hun album Pagan Prosperity uit 1997 uh, Nou ja, dat is de band van Galder. Die, die heeft een uh, tijdje in, uh, Heel lang in Dimu Borghi gezeten En uh, die is uh, met Dimu Borghi Gestopt om deze band weer te resurrecten Dus dat is wel heel cool En ja, ze hebben wel weer wat nieuws uit ik. Ja, klopt ook, ja Ook een hele vette plaat Dus dat is wel een vette comeback maar dat is deze plaat niet trouwens. Dit is een oude. Dit is een oude cd. Wat wel nieuw is, is het metal nieuws. En dat gaat metal nieuws? Geheel ja, ja. in het Zweeds en in het Noord. Ja hoor, ja. Ja, wel. Geheel. Welkom in ja. het <laughs> Radio <Metal> Nieuws. <Morgan>. <laughs>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 Ja, het is niet uh, Zweeds en Noors helaas, maar uh, Zwitsers, Elevating namelijk, namelijk komt dit voorjaar met een nieuwe plaat. Het negende studioalbum van deze Zwitsers heet Anf en verschijnt op 25 april via Nuclear Blast Records. Vorige maand verscheen al de eerste single Premonition. Vanaf uh, de 21ste kon je dus al naar de nieuwe track luisteren, de Protocol Ones. Later dit jaar is Elevating ook weer live te zien. In het najaar is de band op tour met Arch Enemy, Amorphis en Gatecreeper, waarbij op 28 oktober AFAS live in Amsterdam wordt aangedaan. Op 4 november Staan de bands ook nog in Ancienne Belgique in Brussel? Nog voor het zover is, kun je Eluvijti ook nog live zien op het Derby Rock Festival op 11 en 12 april, vlakbij het Belgische Derby. Cradle of Filth heeft de details van de nieuwe plaat onthuld. Het nieuwe album van Danny Filth en zijn compane heet The Screaming of the Valkyries en verschijnt op 21 maart via Napon Records op CD en vele kleuren vinyl. Samen met de details van de nieuwe plaat is ook de nieuwe single uitgekomen. Het betreft de openingstrack To Live Deliciously. Deze zomer is Cradle of Filth headliner op Pitfest in Emmen. De Britten zullen het festival op zaterdag 12 juni afsluiten. Een groot deel van de line-up van Graspop Metal Meeting was in november al bekend. Zo staan Iron Maiden, Slipknot en Korn momenteel bovenaan de poster. Gevolgd door onder meer Falling in Reverse, Till in the Month, Dream Theater, In Flames, King Diamond, Spirit Box, Lorna Shore, Motionless in White en The Ghost Inside. Sight. Een van de headliners van de zaterdag ontbrak nog en die is dan bekendgemaakt op 22 januari. Nine Inch Nails komt voor het eerst naar Dessel en mag gelijk een van de beste plekken in het schema vullen. De 28ste editie van Graspop vindt plaats van 19 tot en met 22 juni in Dessel natuurlijk. Een vierdagen ticket kost 309 euro. Een dagkaart is 129 euro. Al is de donderdag met Iron Maiden al wel uitverkocht. Let op, kamperen zit voortaan niet meer bij het festival ticket inbegrepen. Een camping ticket kost 35 euro. Er zijn bovendien VIP kaarten verkrijgbaar. Meer informatie over het Vlaamse evenement vind je op www.graspop.be En de mannen van Orange Goblin hebben besloten dat 2025 het jaar het laatste jaar van de band wordt. De Engelse stoner metal band voegt er echter aan toe dat het afscheid misschien niet definitief is. Wie weet wat mogelijk is op langere termijn. Orange Goblin werd in 1995 opgericht als... Dus Haunted Kingdom door verveelde tieners met een liefde voor heavy metal, classic rock en punk rock. Drie van de vier originele bandleden zitten nog altijd in de band. De formatie maakt tien reguliere albums. De muziek varieert van doom tot space rock en van punk tot stoner metal. De muzikanten vinden de tijd om zich na dertig jaar te richten op hun gezin en andere interesses. Orange Goblin speelt de laatste show in Nederland op 13 juni in Leeuwarden op Into the Grave. En is daarna nog te zien op onder meer Graspop, Hellfest en Wakken Air. En met nog iets meer dan twee weken te gaan voordat het lang verwachte album Parasomnia uitkomt... heeft Dream Theater de derde single hiervan gelanceerd. Deze heet Midnight Messiah. De nieuwe plaats verschijnt op 7 februari en is de eerste sinds de terugkeer van drummer Mike Portnoy. Komende zomer is Dream Theater te zien op Gaspop, maar voor Nederland staat vooralsnog geen show op de agenda. En Electric Cowboy zit duidelijk in de lift. Niet alleen staat de band steeds hoger op posters van de vele zomerfestivals, maar er is ook een nieuwe single elevator operator. Naar het daar met baby metal is dit de tweede nieuwe single sinds het hitalbum Techno... dat ruim twee jaar geleden verscheen. We verwachten dat er later dit jaar een volledige plaat komt, want vanaf november ondernemen de Duitsers weer een Europese tournee. Die brengt ze op 12 november naar de Lotto Arena in Antwerpen en op 17 januari uh, volgend, uh, volgend jaar ja, naar de RTM Stage in Rotterdam. Komende zomer. Zomer is Electric Callboy ook weer op diverse festivals te zien. Waaronder Rock Am Ring, Rock in Park, Hellfest, Roskilde en de Locus Vesten. En tot slot, Max Blok is de nieuwe leadgitarist van Pestilence. De Haarlemmer is daarnaast bassist van Dead Eyed Creek en outark en gitarist bij de Unplugged Experience en Alkaloid. Blok is de opvolger van Rutger van Noordenburg. Het nieuwe album van Pestilence, Portals getiteld, komt in juni uit. En dat was het weer voor deze week. Wat betreft de Metal -nieuws. volgende week weer meer nieuws. Maar nu weer terug naar jullie. Geen tijd te verliezen. Nu facetten met Zwens muziek. Oftewel, we gaan nu verder met de Zweedse muziek. Ah, ik heb voor de mens, sorry, gekozen wat dat betekent. Weet ik niet eigenlijk waar hun titel doet: eh, Naar de stek u het ziend vinger. Oftewel, wanneer de dood zijn vinger uitsteekt. Nou. Dimmel Borg hier met Antichrist. Yeah. Als het goed is, de re-recording. Dus met Hellhammer ook. Die uh, speelde natuurlijk ook in en uh, Eigenlijk in welke band niet. Nou. Dus, uh, nee, Dimmel Borgi is altijd een toffe band. Totdat Zeker. ze een beetje met die uh, orkesten gingen doen... Dat vond ik het een beetje te raar of anders. Net als Satirico is ook zo'n band... die echt op een gegeven moment downhill ging. en uh, nog op een band. Ik heb Dimmel Borg ook nog een keer... in Noorwegen was ik in Elm Street... Ja, niet ontmoet, maar ze waren er. Ze nou, hebben dus net nieuwe make-up gekocht voor, uh, weet ik veel, voor kreunen. Nou, okay. Dat is wel grappig. Ja. <laughs> dat, uh... Maar ja, het zijn ook vet kleine, vet kleine gasten zijn. Het, ja, wel, het is een grote beer. Ik heb ze toen gezien dat ik in Noorwegen was. Nou, het zijn echt uh, kopkleiner uh, dan uh, Nederlanders zijn gewoon groot. <laughs> Hoor ik wel eens. Ja, dat is het teken. Zeg, maar echt, echt van die hobbits. Als ik in oost op denk ik dat er gewoon hobbits zijn. Die ja. Ze zijn echt. Ja, ja! We zijn nou, zo weer terug in de tweede ja. uur. Wat kunnen we tweede uur van jullie verwachten? ik Black metal! Denk, denk, denk, denk, denk. Noord ik denk en Zweedse muziek, denk ik. Dit Norske Black metal. Ja, we trappen af ja, met ons... uh, Noorwegen dan. Ja, we ja. Gaan, gaan het omdraaien. Yes. Ja. Wat ja. is uh, trouwens uh, jullie favoriete show geweest van uh, Noorse Bands in jouw geval, uh, Sander? Uh, Even kort. Ja, Gorgorot, denk ik wel, te wakker 2008 met al die schapenkoppen, het wel heel extreem was. Ja, uh, ja Shining was altijd wel lijp. Die man was ook niet goed. En bij uh, ja. jou, Ben. Bij mij, Ben. Ja, ja ik heb vroeger, vroeger was, was, uh, Gorgorot en Satire Contrade op. En er was ook Dissection echt. Dat was in 96. Dat was een ja, roze tourposter. En toen had ik ze En nu denk ik, wauw. Dat was wel heel graag. Ja, dat was wel gaaf. Blij dat je er was. Ja, toch was. weer een beetje Noors. Hè, maar ja, ja, ja, ja, maar ja, de de sectie uh, is wel specifiek. Die komt zo ook lang. Yes, yes. Nou, blijf luisteren. Bedankt iedereen uh, zover voor het luisteren. Tot na het nieuws van 10 uur. Met meer metal uit Zweden en Noorwegen. Ja, ja. Hey. Tot zo. <laughs> Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5.